Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het hebben over het verwonderen. En daarover zal ik willen zeggen... ...het verwonderen is zo langzamerhand de wereld wel uit. Wie verwondert zich vandaag de dag nog over de schoonheid van een zonsondergang? Of over de gratie van een paard dat over een hindernis springt? Om maar een paar willekeurige voorbeelden te noemen. Dat is toch immers doodgewoon? Ja, als het andersom zou zijn, dan zouden de mensen maar wat graag hun ogen uitkijken... Als er s'morgens een paard met vleugels in het oosten zou opgaan, of als de zon met een elegante sprong over een hindernis zou zweven, dan was er misschien nog geld met wonderen te verdienen. Af aan zelf ben ik precies zo. Ik verwonder mij ook pas wanneer iets in strijd is met de natuurwetten, of datgene wat de ervaring mij in de hersens geprent heeft. Wanneer Mr. Sanders een keertje niet tegen me keer gaat, wanneer ik zonder paraplu het huis uit ga en het begint een keertje is niet te regenen, of wanneer mijn vriend Richardson een ochtend is niet ongenoot aan mijn ontbijttafel verschijnt, dan begin ik me te verwonderen. Het was op een mooie, wondermooie zondagmorgen in het hartje van de zomer, die keer dat Richardson onverwacht niet kwam opdagen, hoewel ik vast en zeker op hem rekende. Hij kwam dood eenvoudig niet. Daar kon maar één verklaring voor wezen. Er moest hem iets overkomen zijn. Na een half uurtje vergeefs gewachten hebben, begon ik mij zorgen te maken. Daarom pakte ik de telefoon en besloot hem op te bellen. Met detectivebureau Thomas Richardson. U bent verbonden met een automatisch antwoordapparaat. Mr. Richardson is op het moment niet in Londen. Voor dringende zaken wordt u verzocht u te wenden tot de heer Cox... Gekkelets. Zo. Uw ontbijt, Mr. Cox. En de zondagbladen. Ik heb maar meteen een paar eieren extra gekookt voor Mr. Richardson. Bent u erg handig met kippen, Mr. Chandels? Hm? Met kippen? Ik? Hoezo? Nou, ik ben bang dat u die eieren wel weer in de kippen kunt terugduwen. Want Richardson komt niet. Hij is de stad uit. Oh ja? Nou, dan mag dan wel een streep aan de balk genoemd worden. Ik bedoel. Ze kunnen een heleboel op Mr. Richardson aan te merken hebben, maar je kunt van hem op aan. Als hij niet zegt dat hij komt, dan komt hij altijd wel. En als hij eens een keertje verhinderd is? Dan had hij ons van tevoren gewaarschuwd. Ach ja, die mannen. Ik zeg altijd maar, als je ze niet voortdurend in de gaten houdt als een kloek ter kuikers, dan doen ze de stomste dingen. Ja, ja, ja, ja. ja. mrs. Sanders gaat u alsjeblieft iemand anders opvoeden, want ik heb nu echt geen tijd. Oh, wacht eens. Daar zou je hem hebben, misschien. Nou, waar wacht u dan nog op. Ga gauw open doen. Ja, ja, ja, ik ga ja, Oh. Goedemorgen. Is Mr. Cox thuis? Uh, uh, ja. Uh, uh, uh, kan ik meneer even zeggen waar het om gaat? Om een zekere Thomas Richardson. Oh. Oh, juist. Ja, ja nou, uh, komt u dan maar gauw binnen. Mr. Cox. Ja? Die meneer komt hier naar aanleiding van Mr. Richardson. Oh ja? Uh, komt u binnen? Mijn naam is Aha, uh -huh. Ik kom hier in opdracht van het telefoonapparaat of wat dat wezen mag. Oh die uh, bandreker. Ja. Wilt u niet gaan zitten? Dank u. Dat ding zei dat ik mij in dringende gevallen tot u moest landen, Mr. Cox. Juist. En? Nou, daar ben ik dan. Ik moet absoluut contact met Mr. Richardson opnemen. Uh, Richardson is niet in Londen. Hij zwerft ergens in Wales rond. Dat weet ik. Hij voert daar een opdracht voor mijn firma uit, de verzekeringsmaatschappij Victoria. Maar sinds twee dagen hebben we niets meer van hem gehoord. Ik ook niet. Hij placht iedere avond op te bellen, al was het alleen maar om te informeren of er nog belangrijk nieuws was. Dit weekend had hij naar Londen willen komen. Dat verwondert mij eigenlijk gezegd. Van zo'n accuraat iemand als Mr. Richardson? Mij ook, Mr. Eldingbrook. Is het een gevaarlijke opdracht die hij voor uw firma uitvoert? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ah. Hij moest een onderzoek instellen naar een aantal inbraken in de buurt van Woelingam... ...die een schadeclaim tot gevolg hebben gehad. Eigenlijk niks spectaculairs. Dat neemt niet weg dat er toch iets moet zijn overkomen. Zal ik u eens wat zeggen, Mr. Elding Ja. Mijn zondag is toch naar de knoppen. Ah. Ik zou vanmorgen gaan tennissen, maar in plaats daarvan ga ik naar Wales om Richie te zoeken. Dank u, Mr. Cox. Ik had al de nodige voorbereidingen getroffen, inclusief een cheque voor uw onkosten. Oh, u, u had er dus al op gerekend dat ik dat zou doen? Dat was het doel van mijn bezoek. Mag ik u nu de nodige gegevens overhandigen? Mm -hmm. Hier hebt u een lijst van de schademeldingen waarnaar yes. uw vriend een onderzoek moest instellen. ja. ja. Dit is het adres van zijn hotel in Wollingham. En dit is het adres van onze plaatselijke vertegenwoordiger, hoofdinspecteur Slamba. Slamba, Slamba, Slamba. Die kan u alle inlichtingen verschaffen die u eventueel nodig mocht hebben. Hopelijk tref ik hem thuis, hè? vandaag, op zondag. Hij is thuis en hij verwacht u. Ik heb hem al telefonisch van uw komst verwittigd. Nou, nou, u was wel zeker van uw zaak, hè? Ach, ik wist immers dat u met Richardson bevriend was. En wanneer u niet het eigen beweging had voorgesteld om naar Wales te gaan... Nou, dan had deze cheque. U ongetwijfeld wel tot deze vriendendienst bewoegen. Nou, nou, daar neem ik mijn petje voor af. Ja. Dat aantal nullen zegt me dat ik er grote vaart achter ga zetten. Ziezo, zo, Mr. Richardson. Hier hebt u een lekkere beker verse melk. Zo van de koe. Dat zal u smaken. Zo van de koe. Ja, dank u wel, meneer Speaker. Vriendelijk van u. Ach, wat? Dat is nou eenmaal gewone een christenplicht. Nou, hoe voelt u zich nou? Eigenlijk prima. Zo mag ik het horen. Let maar eens op. Voor u het weet bent u weer op de been. Ja, mijn man heeft de dokter opgebeld. Hij zal vandaag proberen te komen. Nou ja, een gewoon mens mag zo'n zware verantwoordelijkheid ook niet op zich nemen. Wie weet, heb u wel innerlijk letsel opgelopen. Mensen kan toch nooit weten. Heeft uw man Mr. Cox ook opgebeld? Wie? De telefoonnummer dat ik u had opgegeven. Oh, die? Ja, ja, ja, natuurlijk. Die meneer in Londen, hè? Ja, die heeft mijn man ook opgebeld. Maar ik kreeg geen gehoor. En Mr. Slamber van de verzekeringsmaatschappij? Ja, die heb je ook opgebeld. Maar weet u wat nou het eigenaardige was? Ook daar kreeg hij geen gehoor. Nou ja, dat soort lui werkt over het weekende natuurlijk nooit. Vraag uw man of hij het nog een keertje wil proberen. Vooral dat nummer in Londen. Ja, ik zal het hem vragen, maar... Maar wat? We, nou ja, hij is er telkens drie kwartier met de fiets voor onderweg. Ja, zo'n eind is die telefoon hier vandaan. Het is hoogst belangrijk. Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar, maar het allerbelangrijkste op het ogenblik is dat u zo gauw mogelijk weer beter wordt. Nou, drink nou maar lekker uw melk op, hè. En ga dan nog wat slapen. Straks krijgt u een lekker bordje havermoutpap. Dank u, mrs. Pink. Havermoutpap... Warm van de koel. Uh, mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox. Ah, ja. Komt u binnen, Mr. Cox. Hoe maakt u het? Mijn naam is Slumber. Ja. Gaat u zitten. Uh, dank u. Uh, Mr. Eldingbrook, de directeur van ons hoofdkantoor in Londen... had me van uw komst op de hoogte gesteld... Prettig dat u die moeite hebt willen nemen. Een drankje? Uh, Whisky graag, als het gaat. Tuurlijk, natuurlijk. Ja, u maakt zich bezorgd over Richardson, als ik het goed begrepen heb. Nogal. Ja, ik ken hem natuurlijk alleen op een vlakker. Ik weet niet in hoeverre hij betrouwbaar is. Dat is hij voor de volle honderd procent. Ja, dan zou ik zo gauw ook geen verklaring weten van zijn gedrag. En waarom is hij hier, Mr. Slumber? Wat was precies zijn opdracht? Ja, niks bijzonders. Een gewoon routineonderzoek. Maar als u wilt, kan ik het u wel even uitleggen. Graag. Kijk, we kregen hier in Wollingham alle schadeclaims uit het hele district. En de laatste tijd zijn er nogal veel inbraken geweest. Ja, meer dan anders, althans. Aha. Mm -hmm. En volgens de statistieken van de politie overschrijdt het aantal nodig het normale inbraakcijfer. Maar onze statistici berekenen in een heel wat ongunstige curve. Nou ja, u weet hoe die statistici zijn, hè? Zodra een bepaald getal ook maar even een afwijking vertoont, dan beginnen ze uit alle macht de alarmklok te luiden. En dan moet de zaak van A tot Z onderzocht worden. Tja, dat was dan nu de taak van Mr. Richardson. Prost. Uh, cheers. Als ik u goed begrepen heb. Houdt u dat onderzoek dus voor overbodig? Nee, tegen tegen Ik was bijzonder blij dat ze me een geroutineerde detective stuurde. Mm -hmm. Niet vanwege die statistieken, die verontrusten mij niet in het minst, maar... ja, Maar? Wel, met het oog op onze politie. U begrijpt hoe lang met zijn klein dromer een stadje... En de politie hier is na dromerig? Oh, uitgesproken mm -hmm. actief is dus in ieder geval niet. Mm -hmm. En, uh, Sinds drie dagen is Richardson verdwenen? Ja. Voordien kwam hij iedere avond hier om mijn rapport uit te brengen. Wanneer was hij hier voor het laatst? Uh, donderdagavond. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord. Waar wilde hij vrijdag heen gaan? Ja, spijt van me, maar dat weet ik niet. Dat is namelijk bijzonder belangrijk. U zegt zelf dat die inbraken overal in het hele district plaatsvonden. Mm -hmm. ja, waar moet ik hem gaan zoeken wanneer ik over geen enkel aanknopingspunt beschik? Ja, ik, ik heb hem volledig de vrije hand gelaten, maar ik kan u natuurlijk wel een leg geven van de gevallen die hij moest onderzoeken. Uh, dank u, dat heb ik al. Uh, misschien kunt u eens in zijn hotel informeren. Uh, het is heel goed mogelijk dat de portier daar iets weet. Het is Hotel de Drie Leeuwen op de Grote Markt. Dat zal ik doen, Mr. Slumber. En mocht ik iets horen, dan laat ik u dat natuurlijk meteen weten. Heer graag, en uh, mocht u ergens nog vragen hebben, ik sta voor komen dat u beschikt. Dank u. Hallo, met hotel de drie receptie. Ja, dat ja, spreekt mee. Ah. Ja, goed, de kom Hoe heet die man, zegt u? Cox. Ja, ik Goedendag. Zou ik hier een uh, kamer kunnen krijgen? Graag zo, dat spreekt vanzelf. Zou ik een naam mogen weten? Paul Cox, uit Londen. Ik vind ik, sir? Een ja, stuk kaks. Alsjeblieft, hè? kamer 17 aan de achterzijde met uitzicht op het park. Heerlijk rustig. Mooi, mooi, mooi. Uh, Mr. Thomas Richardson woont hier ook, nee? Inderdaad, hè. Maar die is het weekend aan Londen. Nee, dat is hij niet. Oh nee, sir? Nee, ik had een afspraak met hem in Londen. Maar aangezien hij niet kwam opdagen, dacht ik: laat ik hem hier dan maar gaan opzoeken. Misschien komt hij daar nog, sir. Hij heeft in ieder geval zijn kamer aangehouden, zijn bagage is ook hier nog. Wanneer hebt u hem het laatst gezien? Vrijdagmiddag, voor zover ik me kan herinneren. Weet u toevallig ook waar hij vrijdagmiddag is heengegaan? Nee, zo, het spijt me. Maar hij heeft geen enkele boodschap achtergelaten. Hè? Het is me heel wat waard om daar achter te komen. Kunt u mij geen tip geven met wie hij daar eventueel wel over kan hebben gesproken? Helaas niet, sir. In ieder geval met niemand hier in het hotel. Nou, Afra, dank u wel, Jan. Heeft u nog bagage in uw wagen, sir? Alleen dit koffertje, dat draag ik zelf wel. Dat nou, zoals wel gewend, zeg. Hier is uw sleutel. De lucht is daar om de hoek, eerste etage, hè? Hallo? Ja. En zojuist gearriveerd. Kamer 17, eerste etage. Dank u. Ja, wat ik vragen wou. Ja? Wie, wie was die meneer? Een gast uit Londen. Waarom wilt u dat weten? Is hij ook van die verzekeringsfirma? Van Victoria? Uh, voor zover ik weet, uh, ja. Aha. Aha. Had u meneer willen spreken? Zal ik hem zeggen dat u er bent? Nee, liever niet. Dank u. Liever niet. Ziezo, Mr. Richardson. Gaat u nou maar eens even rechtop zitten. Daar is de dokter. Komt u maar binnen, dokter. Dag, dokter. Ah, uh, juist. Juist, laat maar eens even kijken. Hmm. Mrs. Spiek vertelde me een verkeersongeluk. Ik, ik weet eigenlijk niet goed wat er gebeurd is, dokter. Het was zo'n slingerweg de bochten. Ja, ja, die kunnen heel gevaarlijk zijn. Soms. Doet u de ogen eens wijd open, Mr. Richardson. Richardson, juist, ja. Nog verder graag. Hm. Zo, dank u. Mag ik nu uw hand even? Dank u wel. Heeft u zijn temperatuur opgenomen, Mrs. Peek? Ja, dokter. 39,8. Hm. Pols is ook erg onregelmatig. Hoe voelt u zich? Uitstekend, om u de waarheid te zeggen. Wat mij betreft durf ik meteen op te staan. In Schemels naam bent u van zinnen. Hoezo? Is het zo ernstig, dokter? Ernstig genoeg om er geen grapjes over te maken. Hebt u ergens pijn? Een klein beetje. Hier, een arm. Hmm, dus niets bij ontvellingen? En af en toe een beetje hoofdpijn. Hmm. Ja, ja. En als u hoest? Nee, helemaal niet. Als u met uw hoofd knikt? ook niet. Geen steken in de nek? Nee. Had u eens diep adem. Nog dieper. Nou, voelt u nu geen pijn in de borst? Geen gevoel van beklemming? Nee, dokter. Ik voel me prima. Hmm. Tja, dan is er maar één middel voor u. Rustig blijven liggen. Absoluut rustig blijven liggen. Dat gehoopt u naar een ziekenhuis te kunnen brengen... maar onder deze omstandigheden zou transport veel te riskant zijn. Het is dus toch veel erger aangekomen dan ik dacht. Hmm, nou ja, dat maken we allemaal wat weer keurig in orde, hoor. Wanneer u zich maar niet laat verleiden... door het feit dat u zich ongezienlijk zo goed voelt... om voortijdig het bed te verlaten. Dat zou funest kunnen zijn. Ik waarschuw u ernstig. Tja, als u denkt dat het zo erg met me is... Hier, hier hebt u een paar tabletten... Drie maal daags innemen met een glas water. En ik schrijf nog een receptje voor u. Dat kan meester Piet ten halen bij de apotheek. Ja, yes. nou. Beter schat dan mij. Morgen kom ik nog even naar u kijken. Dank u, dokter. En denk eraan, rustig in bed blijven. Ja, ja. En dokter, hoe is het met hem? Niet al te best helaas. In die toestand zou je transport naar een ziekenhuis in geen geval overleven. Ik moet hem dus nog een paar dagjes bij u laten, Mrs. Pink. Nou ja, dat, dat hindert toch niks. Hoe lang kan het nog duren? Tja, Mr. Pink. Ik weet niet hoe lang hij het nog volhoudt. Hij heeft een ijzersterke constitutie. Lieve hemel nog een toe. Is er dan helemaal geen hoop meer? Wij artsen mogen de hoop nooit helemaal opgeven, Mrs. Speak. U hebt de deur open laten staan, kan wel. Uh, wat zeg je, Lexie? Nou, ik kan alles horen wat jullie zeggen. Bij mij doen jullie ook altijd de deur dicht als de dokter komt. En dan moet ik altijd uit bed klimmen en zelf voor open doen als ik wat horen wil. <hijen> nou, maak dan maar gauw de deur toe, Jochie. Hier, geef hem dit maar. Maar niet meer dan een mespuntje tegelijk, hoor. Dan zijn jullie over drie dagen van hem af. Hé, hey, miss. Ja, sir. Keurig hebt u mijn kamer opgeruimd. Keurig, netjes. Nou, dat is toch zeker mijn plicht? <laughs> Wat ik vragen wil, vervult u die plicht ook op kamer 25? Jazeker. In die kamer woont namelijk een vriend van me, Thomas Richardson. Oh ja? Hij zou me dit weekend komen opzoeken, maar hij is niet opkomend dagen. Weet u toevallig waar hij vrijdag heen wilde? Nee, sir, daar heeft hij me niks over gezegd. Dan heeft u vast een berichtje voor me achtergelaten. Een berichtje? Ja. We hadden afgesproken dat hij in ieder geval bericht voor me zou achterlaten, mocht hij onverhoopt niet zijn. U hebt natuurlijk een passepartout voor deze hele etage. Hm? Jawel, maar. Mooi. Hier heb je een lekkere bonbon. En maak dan maar eens gauw zijn kamer open. Dat mogen we niet, sir. Kom, kom, kom. Nou, vooruit nog een bonbon. Maar dan ook gauw opschieten, hè? Emmy, wat is er aan de hand? Die heer van kamer 17. Ja, hè? Nou, die doet ze wij genaardig. Ik dacht, laat ik het u toch nog even gaan vertellen. Hij heeft me bonbons gegeven, zeker wel een pond. En daarna heb ik ook nog een echt pond van hem gekregen. Uh, wat uh, wilde hij dan van jou, Amy? Je weet toch dat je nooit met de gasten... Nee, ik dat wou je helemaal niet. Trouwens, wat denkt u wel van mij? Voor één pond? Nee. Hij wou dat ik kamer 25 voor hem open deed. En uh, heb je dat uh, gedaan? Nou ja, voor een pond. Uh, fijn. Uh, laat maar er mij over, Emmy. Uh. Dat ja, brigadier, dat is hem. Sorry, sir, ik heb u niet verraden, maar de portier vond het toch beter de politie te waarschuwen. Zij zei toch dat het de kamer van mijn vriend was. Nou, het is wel duidelijk wat u hier doet. Dat hoef ik echt niet meer te vragen. De hele bagage ligt overop. Staat onder arrest. Gaat u maar mee naar het bureau. Ach, ik wilde me toch met de politie in verbinding stellen, dus kan ik net zo goed meteen meegaan. Vooruit. En uh, doe jij die deur goed op slot, meisje? Ja, ja jawel. Natuurlijk, brigadier. Uh, jammer Daar hebben ze hem te pakken Hoe komt u hier? Via de trap, en dat je. He, he, he. Weet jij ook hoe die man heet? Ja, Koks heet hij Jammer he. Ik had hem graag van tevoren nog even gesproken he. He, he, he, he, he. Alsjeblieft meneer, pap Lekkere, zoete pap Dankjewel uh, Lexie Oh opeten, anders word je niet groot en sterk Ach Lexie, ik heb niet zo'n trek Oh maar als je gezond wil worden, moet je ook eten Je weet wat mami heeft gezegd Netjes je bordje leeg eten En ik moest opletten Hoe oud ben jij Lexie? Vijf, maar bijna zes En jij? Oh ik ben al stok oud Maar oh. nou, erg ziek hè om dokter keek zo verdrietig. Ja, ja. Zeg, wat een mooi truitje heb jij, Jan. Ja, van papi gekregen. Op heeft zoveel cadeautjes meegebracht. Een televisie en een wasmachine en ijskast. En een motorfiets oh, en schoentjes voor mami. Nou, net als met kerstmis, en dan nog veel meer. Jij eet je pap nou op? Nee, ik heb echt geen trek. En er zit zoveel suiker in. En kneel. Gisteren heb ik havermout gegeten, en vanmorgen en vanmiddag. En maar havermout is lekker. O oh ja, wil jij dan misschien een paar hapjes? Hm? Oh, dat mag toch niet van mammy. Waarom niet? Mijn lepel is nog schoon, kijk maar. Nou, op is de beurt een hapje dan, hè? Goed. Eerst een lepeltje voor jou. Ja, Lexie, ja. wat doe je daar? Je weet toch dat je niet van die meneer zijn bordje mag eten? O, ik heb het mezelf aangeboden, Mrs. Peek. Hoeveel heb je er al van gegeten? Niks nog, dat was het eerste lepeltje. De hemel, zij dank. De hemel, zij dank? Huh? Uh, nou ja, stel dat u het arme kind zou aansteken. Oh, ik heb een auto-ongeluk gehad, Mrs. Peek, En zover ik weet is dat niet besmettelijk. Nou ja, een mens kan nooit weten. Kom, ga mee, Lexie. Maar natuurlijk, brigadier. Natuurlijk sta ik in voor Mr. Cox. Niet alleen privé, maar ook namens de Verzekeringsmaatschappij Victoria. Hopelijk neemt u daar genoegen mee. Ja, ja, natuurlijk, Mr. Sleimberg. Ik ben ervan overtuigd dat hij het met de beste bedoelingen gedaan heeft. ja, als u zijn beklaring bevestigt, dan is dat natuurlijk in orde, Mr. Sleimberg. Maar uh, laat het een les voor u wezen, Mr. Fox. Mijn uh, hartelijke dank. Bent u de volgende keer direct tot de politie? En wacht u niet totdat wij u op een wederrechtelijke handeling betrappen. Mm -hmm. Want het was wederrechtelijk wat u deed. Dat zult u moeten toegeven. Ja. Eh, ja, ja, ja, ja. ja Desnoods wil ik u ook dat nog wel zwart op wit geven, brigadier. Maar nou zou ik toch wel eens van u willen horen... wat u denkt te doen in zaken Richardson. Ach, maakt u zich daar maar geen zorgen over. Die trakteert zichzelf natuurlijk op een gezellige week Ik zou niks liever willen, maar dat is niet zo. Zoiets doet Richardson niet. nee, okay. wat zou hij anders doen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet alleen wat hij aan het doen was... Hij was bezig een stel onopgeloste inbraken te onderzoeken. En... Waarom? Omdat onze maatschappij hem daar opdracht voor had gegeven. Ja, ja. ja nou weet ik wel wat een zo'n vriend voor uw maatschappij. Zodra er iemand schade claimt, dan proberen ze je op alle manieren om niet te verdokken. dokken. Ja, zo gaat het toch altijd. Zolang er nog een mogelijkheid is om het gestolen te achterhalen... Dat zou ze dan rustig aan de politie moeten overlaten. Maar nee, dat doen ze niet. En dan verdwijnen ze rustig. En dan is de politie de schuld. Nou, nou, nou, wat een logica zeg. Richardson is echt niet verdwenen omdat jullie je werk zo lamlendig doen. Hij is juist daarom hier gekomen. Wie doet zijn werk lamlendig? In ieder geval zijn die diefstallen niet opgelost. Of wel soms? Dacht u dat ik me er u niet voorschrijf hoe ik mijn werk moet doen? Ik schrijf u helemaal niks voor. Maar de verzekeringsmaatschappij heeft volkomen gelijk wanneer zij u verwijten maakt. Want wat die inbraken betreft hebben jullie in ieder geval grandioos gefaald. We hebben gedaan wat we konden. Maar tegen stommelingen staat zelfs de politie machteloos. Waarom mag ik vragen wie die stommelingen zijn? De slachtoffers, de bestolen, behoor uit de omgeving, botten stommelingen. Te dom om de politie ook maar één enkele aanwijzing te kunnen geven. Geen getuigen, geen enkel spoor, niks. Nou, dan zou ik wel eens willen weten hoe u die zaken zou willen oplossen. Nou, let u dan maar eens goed op, want ik ben vast van plan om ze op te lossen. Prettige zondag. Zo, neemt u eerst nog maar eens een slok tegen de schrik. Ah, oh, well. In ieder geval, hartelijk bedankt dat u me daaruit geholpen hebt, Mr. Slumberg. Oh, nonsens. Dat sprak toch vanzelf. Mm -hmm. Maar toch zou ik u willen aanraden om eerst maar weer een tijdje terug te gaan naar Londen. Die brave brigadier Crotish is helemaal niet over u te spreken. En hoe moet het dan met Fred Schotzen? Nou oh ja, we hebben zijn vermissing officieel aangegeven en de politie heeft de dus zaak in handen genomen... Maar zolang u nog in de stad bent, meneer Steek Steken die geen vinger uit, bedoelt u? Zult u in ieder geval beslist niet op steun hunnerzijds hoeven te rekenen? Dan moet het maar zonder die steun. Nogmaals mijn hartelijke dank. Met andere woorden, u blijft. Weet u een betere oplossing? Ach, u jaagt alleen de politie mee tegen u in het harnas, terwijl het me overigens nogal zinloos legt. U beschikt over geen enkel aanknopingsmodel. Geen enkel zou ik niet meer durven beweren. Mijn bezoekje aan die kamer van Richardson was niet helemaal vruchteloos. Ik heb daar iets heel interessants gevonden. Zo, wat dan? Een lijstje van de gevallen die hij wilde onderzoeken. Ah, ja, maar u nou, zei toch dat hij dat al had? Jawel, jawel, maar hierop staan een aantal aantekeningen. Kijkt u maar. Hij heeft de namen van de mensen die hij al bezocht heeft aangekruist. En hier heeft hij er een nieuwe naam bij gezet. Kenwell. Kenwell? Ja. In Lambert Dunfinity. <laughs> Is dat de negen kraal of zo Glenn Badaanfinet is de oude naam van Dirk hier in de buurt. Oh. Ja, daar wordt hier <laughs> nogal veel wels gesproken. Zie je? Juist. Nou, in ieder geval schijnt u Mr. Campbell daar te wonen. Hoe kom ik daar? Wacht, dan zal ik het u wijzen op de kaart. Ja. Kijk, u kunt het beste de hoofdweg volgen tot Len Cormick. En daar staat u rechts rechtsaf. Mm -hmm. Ja, die weg is nogal heel vluchtig en bochtig, maar uw wagen heeft een behoorlijke sterke motor, geloof ik. Mijn hartelijke dank, Mr. Slembaar. En moet u weer eens door de politie in uw kraag gegeven worden en dan waarschuwen we maar weer hoor. Dan stuur ik u van tevoren een gedrukte uitnodigingskaart. <laughs> Nou Lexi. Papi moet eruit buiten komen, Vlucht, er is weer te wij. Ja, wie zegt dat? Wie is daar dan? Omken ken wel. Huh. Wie is Huh. Oh. Huh is je weer vrijgelaten. Hehehehe. nog aan toe, wat doet u in mijn wagen? Wachten. Op jou. Jij heet toch Cox, is niet? Als het mag, ja. En jij bent toch van de verzekering? Niet? Zo half van half. Nou ja, dan, ik weet juist wel wat ik doe. Ik zei tegen mijn eigen, ik zeg, het beste wat je doen kan, zeg ik, is op een wachten in zijn eigen automobiel. Hehehehe. Waarmee kan ik u nog uh, verder voor maken? <laughs> Luister, het is heel belangrijk. Ik heet Parkitje. Ja. Gewoon Parkitje. Ik heb al, ik weet niet hoe dik als die directeur die, die, die slumber opgebeld. Maar daar is geen goed garen mee te spelen. Spijt me, maar over verzekeringsaangelegenheden kan ik u geen enkele inlichting geven. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat zei die collega van jou ook eerst. <laughs> maar toen ik hem de zaak had uitgelegd. Welke collega? Ja, oh, die... Eh... Richard, Zeg, wacht eens even. Hebt u hem dan gesproken? Over de telefoon. Waarom? Vanwege die Kenwall. Hallo. Ja, zie je. Nou interesseert het je wel, hè? Dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Wat is er met die Kenwall? Nou, nou, dat is mijn buurman, moet je weten. Richard, die wou naar me toe komen. En dan wou die meteen eens een kijkje bij die Kenwall gaan nemen, Waar is die opgekomen dagen? Wanneer was dat? Vrijdag namiddag. Vanuit Stap uit. En kom onmiddellijk naast me zitten, dan gaan we meteen. Die laai hier in de buurt, hè? Nou, dat, dat is allemaal leenpot, dat. En met die directeur van jullie, nou, daar is helemaal niet mee te praten. Waarom niet, Mr. Pocketsch? Die schijnt mij voor een soort querulant uh, te houden of zoiets. <lacht> nou ja, goed. Hij weet dat ik met wel over opleg. <lacht> en nou denkt hij waarschijnlijk dat ik hem wat probeer te lappen. Hè? Ja, nou, nou dat wil ik ook. <lacht> Het is een achterbak zijn. <lacht> Neem dat van waarde. Voorzichtig hier, hoor. Het gaat hier nogal stijl omhoog. Wat is die Campbell dan voor iemand? Nou, een zogenaamde gebedsgenezer. Een oplichter. Een charlatate. En daarnaast, incasseert hij premies voor de verzekering. Aha. Als bijbaantje? Weet ik niet. Ik heb trouwens geen idee wat hij allemaal nog meer doet. Dag en nacht zwerft hij hier in de buurt rond. Daar klopt iets niet. Wat denkt u dan dat er aan de hand met hem is? Ach, wat moet die man s'nachts bij de weg? Hij <laughs> denkt dat ik hem niet gezien heb. Maar dat heb ik dan nou toevallig. Hoe die s'nachts hier rondhommelt in zijn autootje. En nog wel met zonder licht. Iedere nacht... Oh nou, nee, nee, nee, nee, niet die gedacht, nee. Zo is het ook, nee, nee. Hij chicaneert me, vanwege mijn verzekering. Omdat ik mijn premie niet op tijd betaald zou hebben. Terwijl u me toch zo hebt verzekerd dat ik alles vergoed krijg van die inbraak. Oh, is, is dat bij u dan ook ingebroken? Nee, nog niet. Volgende week. Stop, stop, linksaf, links, neem links, Grote Grote man, wat markeert jou opeens? Die pijl wijst toch duidelijk naar rechts? Oh, oh, oh, wees blij dat je nog kon stoppen, meester. Wees daar maar blij, joh. En stap nou maar eens uit. Dan kan je het zelf constateren. Zie je nou wel? Het is een bocht naar links. Grote goedheid. En dat bord wijst naar rechts. Ja, ja. I iemand moet het hebben omgedraaid. Dat is een bijzonder kwalijke grap. Ja, ja. En kijk nou maar eens waar je terecht gekomen bent. Als je had doorgereden naar rechts... Eh, daar, gaat, eh, ...daar gaat het 150 meter naar beneden. Ja, kijk. Recht naar beneden. Eh, wat ligt daar? Daar helemaal beneden. Zie je het? Mijn hemel. Dat is de wagen van Richardson. <lacht> Wat is er aan de hand? De zaak is scheef gegaan, verdomme nog aan toe. Hoezo? Mens, vraag niet zoveel. Slaap, resten zo. Als een os. Is de kamer op slot? Ja, en de luik heb ik ook dicht gedaan. Mooi, prima. We hebben de motorzaag nodig. Vooruit, hm. kennel. Pak aan. Ik heb hem toch vast. Wat is er dan gebeurd? Ik zei, vraag niet zoveel. We hebben geen tijd. Al liever de bijlen en touw. De bijlen en touw. Het oh, die omslag. Waar wil je doen, piek? 200 meter verderop. Dat is de beste plaats. Goed. Maar er kom een jeep wel bij de hand. Want als dat ook weer mislukt, smeren we hem, begrepen? Oké, kan wel. blijf blijft je vrouw nou weer? Schiet op, Mrs. Peek. Schiet u alstublieft op. Ja, haast. Haast, haast. Altijd hebben die mannen haast. Nou, hier ben ik al. Hey daar! Lexi! Lexi! Ja, wat is er? Je moet in je bedje blijven. Lexi, wees eens lief en doe die deur open. mag ik niet. Mami zegt dat je lief in je bedje moet blijven, omdat ik je niet mag storen. Maar ik heb zo'n dorst, Lexi. Dorst? Verschrikkelijk. Heet dan een hapje water? Ja, graag. Nou, als je soep belooft te wezen, zal ik het even gaan halen. Dank je wel, Lexi. Nee. Niets. De wagen is leeg. Ook geen eh, bloedsporen of zo? Nee. Nou, dan hoef je de moed nog niet te laten zakken. Eén ding staat vast. Iemand heeft die richtingspijl omgedraaid... en daardoor is Richardson in die afgrond gestort. Ja. En hetzelfde zou mij zijn overkomen als u me niet gewaarschuwd had, Mr. Pocket. Ja, nou, dat, dat had maar een haartje gescheeld. Mm -hmm. Wat een smerige streek. Maar vanmorgen vroeg stonden die pijlen nog goed... Dat weet ik zeker. Ze hebben hem speciaal voor Richardson en mij omgedraaid. Oh, dan zou ik maar eens heel goed nadenken... wie er allemaal wisten dat je langs deze weg zou komen. Het interesseert me veel meer wat ze met Richardson hebben gedaan. Ja, ja. ja ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij dood zou zijn. Laten we hopen van niet. Nee, dat hadden ze hem toch in die auto laten liggen. Moest immers de indruk maken van een ongeluk, hè? Hij ligt niet in een ziekenhuis hier in de buurt. De politie weet ook niks. Misschien is hij gevonden door een voorbijganger. We moeten hier in de buurt maar eens navragen. Ja, ja, ja. De boerderij daar verderop is van een zekere Mr. Pieck. Nou, vooruit. Kom maar mee. Dan wijs ik je de weg. Hopelijk is Ritsert dan niet wakker geworden van die zaag. Dat maakt dat kring leven. Ja, maar het zaakje is nou ook voor elkaar. Zit dat touw goed vastgesnurd, Piek? En hoe? Mooi. Dan geef ik je wel een teken als je het moet doorkappen. hebben jullie nou weer voor een idioot plan? Een ongeluk, Mrs. Piek. Een betreurenswaardig ongeluk. Nou, dat is toch zeker duidelijk genoeg. Hè? Die koks komt vast en zeker hierheen. Nou, en? De weg is hier reuze slecht, dus moet hij heel langzaam rijden. Dat maakt de zaak des te gemakkelijker. Zodra die voldoende dichtbij is, pak ik die bijl en kap de touw... ...wat nou die boom nog overeind houdt. Oh, die boom valt om, valt over de weg... ...boem, precies die kerel op zijn dak. Ja, ik geef toe dat het allemaal een beetje geïmproviseerd is... ...maar voor het uiteindelijke resultaat maakt het geen verschil. Wil je nog een happy? Nee, dank je Lexie. Ja, het was reuze lekker. Zeg, wat doet je papi eigenlijk buiten? Om omzagen. Waarom? Dat weet ik niet. Om Kenwell kwam en toen is hij meteen begonnen. Om Kenwell? Wie is dat? Nee, nou, dat weet je toch wel? Jouw dokter. En ja, nou moet je weer meteen naar je bed hoor. Ik heb nog geen slaap. Komt om Kenwell vaak bij je papi, Lexi? Oh ja, maar altijd als het donker is. Slaap? Oh, als het donker is, dan komt hij eens op windtootop. Opwindauto? Ja, net zenuwziek ook, hè. Een jeep. Oh. En wat doet hij dan? Niks. Dan moet papi mee op kwijt. Op wat? Op Oh, karwei bedoel je? Ja. En gaat papi dikwijls 's nachts op kwijt, zien. Oh, soms. En ja, wat zoek je? Mijn jasje. Weet jij soms waar je mama eerst heeft weggehangen? Nee, nou, in de kast, hè. En waar mag ik niet inkomen, want ik krijg ik om mijn broek. Nou, dan zal ik wel eens kijken. Ja, zie je wat? Daar hangt ie. Gos, heb jij je schietpistool? Hm. Heeft mijn papi ook? Ja, Lexi. Dat begrijp ik nou ook wel. Mm -hmm. Zo, Mr. Cox, we zijn er bijna. Die boerderij van de Piet ligt erg afgelegen. Die zijn nog zo'n halve eeuw af. Die Pieks staan ook op dat lijstje van Richardson. Natuurlijk. Dat is een half jaar geleden ook ingebroken. En ze zijn dan beslist niet slecht afgekomen. Ziet zo. Nou, nog een klein stukje post door. En dan zijn we er. Ja, opgepast. Ik geloof dat hij eraan komt. Oké. Okay. Ben je zover? Ja. Yeah. Hé, hey, wie zou daar wezen? Wat bedoel je? Oh, hoor je dat niet? Er komt een auto. Lexi, dan moet je even heel goed luisteren. Ja? Wat er ook gebeurt, jij blijft in huis. Goed begrepen? Waarom? Dat begrijp je toch niet. Wil je me dat beloven? Ach goed. Mooi, ik kom direct terug. Let ja, op, Daar komt hij. Nog twintig meter. Nog tien. Ja. Wat nou weer? Iemand heeft de wand kapot geschoten. Lester Koks. Pas op. Die walen. Allemaal machtig nog aan toe. Dat scheelde niet veel, zeg. Die hadden we bijna op ons dak gekregen. Zeg dat wel. Daar. Daar ging Dat is hem. Wie? Kerl. Die lelijke boef. Verdomme, daar heet het gedonder. Vandaag gaat ook alles mis. Uit, maak dat je wegkomt. Vlugger. Ja, naar mijn jeep. Als we de bos wegnemen, hebben we nog een kans. Vlugger, Mrs. Peak! Vlugger. Kijk, ja, ja, ik hoor wat ik kan. Snel, mens. Als ik dat toch niet, niet vlugger kan, hoe moet ik dat nou met Lex Niks mee te maken. Hoofdzaakt heeft er wel weer zijn veiligheid zien te brengen. Zo, ja. stap in. Vlug. Ja. Dus op de kok zit er op te hielen. Zo, ja, rij je maar. Nou, wat is er nou? Niet man. Het sleuteltje is weg. Verdomme, waar het sleuteltje nou? Hier. Hier is je contact sleuteltje, ken we al? Richardson! Oh, jij? Ja, ik. ik Steken jullie je handen maar netjes omhoog, alle drie. Nou, oh, oh. Daar, daar zat ik er dan nou net op te wachten. Dat komt helemaal uit landen, alleen om hier de boel een beetje op stelte te zetten. Wat niet wegneemt dat wij die inbraken toch maar hebben opgelost, oh. hè, brigadier? Het holst van de nacht, ja. Maar. En als Mr. Swanberg jullie niet geholpen had... Nou, oh, brigadier, mijn bijdrage was wel bijzonder onbeduidend. Ja, maar zonder die zat Mr. Cox nog rustig achter slot de grendel. Ja. U heeft in ieder geval geen slechte ogen, gedaan, brigadier. Eén Cox tegen twee van zulke Ja, Afijn, okay. laten we de zaak dan vlug nog even doornemen. nemen. Ja. Kenwall en Peek dat zijn dus de aanvoerders van die inbrekersbende. Ja. Yes. En toen ze merkten dat Richardson op het punt stond om een spaak in het wiel te steken, organiseerden ze die valstrik die hem het leven had kunnen kosten. Zijn auto verongelukte, maar hij kwam er gelukkig met een paar schaafwonden af. Het echtpaar Peek nam me in een vlaag van roerende menslievendheid onder zijn hoede. En probeerde me toch nog naar het hiernamaals te helpen door middel van kleine dosis vergif. Gelukkig merkte ik dat en goot mijn havermout in een eigen bloempotter. Toen hoorde zij dat ik hen op het spoor was... en spande voor mij dezelfde valstrik. Maar bij mij lukte het niet. Omdat er heel toevallig iemand naast me zat... die de weg op zijn duimpje kende. Ja, ja. En daarna hebben zij een poging gedaan... om u door die boom te laten vermosselen. Ja, ja. Mm -hmm. Maar ook dat mislukte. Dankzij het meesterschot van Richardson. Waarmee hij mijn voorbandstuk schoot. Ja. De aanklacht luidt dus niet alleen wegens inbraak... maar ook wegens poging tot moord. Niet zo zuinig, brigadier... Viervoudige poging op Murt, als ik hem eens goed geteld heb. Nou, ik kan u alleen maar feliciteren. Mm. Dat heeft u hem werkelijk schitterend geleverd, Mr. Cox. En u ook, Mr. Richardson. U hebt onze maatschappij een enorme dienst bewezen. Oh, maar de werkelijke dienst komt nog. Er ontbreekt namelijk nog een van de booswichten. Wat bedoelt u? Kenwell moet een tip van iemand gekregen hebben... langs welke weg Richardson en ik zouden rijden. Anders had hij nooit kunnen weten waar hij zijn valstrik moest stellen. Ja, daar is iets voor te zeggen, ja. <laughs> Ze moeten een tipgever hier in de stad gehad hebben. Denkt u? Wie zou dat dan in hemelsnaam moeten zijn? Nou, spant u zich maar niet te veel in, Mr. Slumber. Hè? Direct krijgt u nog hoofdpijn van al te denken. Ik zal u wel vertellen wie die tipgever is. U zelf. Ik? Mm -hmm. Hoe komt u daarbij? U was de enige die wist waar we heen wilden. U hebt onszelf die weg gewezen op de kaart. Meester Slumber, nou breekt me klomp. Ja, ja, hij was een uitgekookt zakenmannetje. Wie namelijk een inbraakverzekering bij hem afsloot... kon tegelijk de verzekering krijgen dat er bij hem zou worden ingebroken. Zo sneed het mes aan twee kanten. Die brave luidjes waren natuurlijk allemaal zwaar oververzekerd... ...en kregen na de inbraak een veel grotere schadeuitkering... ...dan hun poveren inboedeltje waard was... Dat mes sneed zelfs aan drie kanten voor Slamber. Hij kreeg zijn provisie voor de verzekering... zijn aandeel in de buit van de inbraak... en 20% van de schadeuitkering. Succes verzekerd, hè, Mr. Poitsch? Succes verzekerd, ja. He. He he he he. Ja, ja, ja... Succes verzekerd. Zolang het tenminste goed ging. Maar bij iedere onderneming loopt je nu eenmaal een zeker risico. Als verzekeringsvakman had Mr. Slammer dat moeten weten. En dat hij dat niet gedaan had, dat was nu weer een van die dingen waarover ik me oprecht verwonderde. Oh ja, nou wilt u natuurlijk ook nog graag weten hoe het is afgelopen met die kleine lectie? Hè? Tja, dat is eigenlijk een heel hoofdstuk apart. Oh Paul, ja? Uw Paul, beleid zou komen spelen. Tja, tja nou, nou weet u het eigenlijk al. Hè? Ik was al lang op zoek naar iets wat als bliksemafleider zou kunnen dienen voor de opvoedingspogingen die mrs. Fender al door met mijn persoontje ondernam. En eindelijk meende ik een object gevonden te hebben waarop ze al haar pedagogische strengheid kon uitleven. Maar een man is nooit volleerd. Je blijft je altijd verwonderen. Oh. Uh, Luxie, nou toch, is dat stoute glas nou helemaal vanzelf uit jouw handjes gevallen? Terwijl Mr. Cox er werkeloos bij staat te kijken. Nou, ik zeg altijd maar, die mannen, die mannen, zijn ook net kinderen. Als je ze niet voortdurend in de gaten houdt, doen ze de domste dingen. Succesverzekerd was de zesde, tevens laatste op zichzelf staande aflevering... Dan mag ik me even voorstellen... ...mijn naam is Cox. Een detectiveserie geschreven door... ...de rol van Alexandra Becker... ...vertaald door Alfred Pleiter. U hoorde Luc Lutz als Cox... ...en Paul van der Lek als Richardson. Verder werkten mee... door Rugani, Jan van Ees... ...Tony Foletta, Wiesje Bouwmeester... ...Trudy Libozan, Harry Emmelot... ...Van Somers, Willy Ruis... ...Jos van Turenhout, Joke Hagelen... ...en Jan Verkoeren. Technische realisatie, Sim Vonk... ...en Leon Dubois. En de regie had... Dick van Putten.